Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Amerikaanse beurzen zijn in het rood geopend in navolging van Europa. De Dow Jones-index opende 2% in de min, de Nasdaq 3,3%. Het verlies liep daarna nog iets op. De Europese beurzen staan nog diep in het rood. De AX-index staat nu ruim 4% in de min op 284 punten. Beleggers betwijfelen of landen wel genoeg bezuinigen. Ook zijn ze geschrokken van de verlaging van de kredietwaardigheid van de VS. Er komt voorlopig toch geen ondergrondse gasopslag onder Bergen meer. De Raad van State heeft het plan geschorst. De Raad wil meer onderzoek doen naar de veiligheid in het gebied tussen Alkmaar en Bergen. Omwonenden vinden de opslag niet veilig en zeggen dat de kans op aardbevingen groter wordt. De politie heeft vannacht in Leusden een man opgepakt wiens kleren sterk naar rook stonken. Omdat er de laatste tijd veel huizen met een rietendak dak in Leusden in brand zijn gestoken was de politie extra alert.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 In de randstad staan er files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor het knopend Benelux ook 2. Op de A10, Dering West richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 2. Op de A13, Den Haag-Rotterdam tussen Del Zuid en het knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer. A15, Europort Rotterdam voor het knopen Vaanplein 2. Verder richting Gorkum bij hardingsveld Giesendam ook 2 kilometer. A20, Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. Op de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 Amen hey. the family, Tongetjes. met een bakje daar. Ja. Welke tenten zullen we gaan zitten, Dirk? denk je? Ik blijf we we gewoon hier. Als je niet eraf vindt. Laat jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij?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 ZFM Zandvoort.nl Cause everything is out there And there's no limits out there We could be reaching out for anything if we and Nee.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 Het hart en verwacht Ze verschuilt voor de werkelijkheid Wat is jou?